Alle overheidsdiensten moeten nu een vast percentage van hun budget inleveren. Vooral defensie wordt zwaar geraakt. De deadline voor een akkoord was 1 maart, anders zouden de bezuinigingen automatisch intreden. Die dreiging was bedoeld om de Republikeinen en Democraten te dwingen om een akkoord te sluiten, maar dat heeft dus niet gewerkt. Volgens Obama gaat het weken zo niet maanden duren om uit de impasse te raken. De Duitse Bondsdag is akkoord gegaan met een wet die het auteursrecht op internet aanscherpt. Zoekmachines moeten nu in theorie gaan betalen aan uitgevers als ze hun artikelen indexeren. Het lijkt een belangrijke overwinning voor de uitgevers van kranten en hun websites, maar het oorspronkelijke wetsontwerp is af afgezwakt, zodat zoekmachines worden ontzien. Ook in andere Europese landen willen uitgevers een strengere auteurswet voor internet. Het weer, wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. Minima rond het vriespunt, er ontstaat nevel en op een enkele plek mist. Overdag vooral smiddags af en toe zon, het wordt 6 à 7 graden. Morgen wat meer zon en iets zachter. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO Word. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We gaan in vliegende vaart van start, want de nu volgende documentaire neemt het hele uur volledig in beslag. En wat wil je met zo'n onderwerp? Vijftig jaar geleden, op 5 maart 1963, begon de boerenopstand in het Drentse dorp Hollandse Veld. In 2008 maakte Gerard Leenders voor OVT de vierdelige serie Door zijn we te nou ja, en dan dus echt op zijn trends, maar dat gaat deze brabo niet lukken. Daar zijn we tegen, is het vrij vertaald. Het is een documentaire over het ontstaan van de Boerenpartij... met onder meer ruime aandacht voor de opstand der braven. U hoort vannacht in Woord een montage van de eerste twee afleveringen. Hier is Hilversum 1. In de zendtijd voor politieke partijen volgt nu een uitzending van de Boerenpartij... De ideale samenleving, dat zou weer zijn dat de boer, zoals het vroeger ook werd bezongen... dat de boer vrij was op zijn bedrijf en dat hij koning was op zijn bedrijf. En dat zou wij ideaal vinden als hij weer helemaal het eigendomsrecht volledig werd erkend. En dat hij weer kon doen wat hij zelf wilde op zijn bedrijf, zonder alle dampelijke gedoe... En dan krijgen we een hele andere samenleving, niet alleen voor de boeren... maar voor het hele Nederlandse volk. En dan komt er weer leven. Dan is er meer aardigheid dan. Wanneer je ergens tegen bent, vergaan, dan ben je meteen ergens voor. Hè? <lacht> Wij zijn bijvoorbeeld voor belastingverlaging. Nou, Dat houdt erheen dat we tegen belasting zijn. En als we tegen belasting zijn... Dan zijn we dan voorbelastingbelaging. Hendrik Koekoek, oprichter van de Boerenpartij. Oprichter van de Vereniging voor Vrije Boeren. Um, had hij voorlopers... Uh, jawel, zeker. Dus, uh, al voor de oorlog zie je uh, uh, boerenorganisaties... die eigenlijk los van de verzuilde structuren gaan opereren. Hè. Zoals bijvoorbeeld de Plattelandersbond in de jaren 20. In de jaren 30 zie je landbouw en maatschappij. Uh, geen partij, maar meer een beweging. Dus uh, die zou je wel in zekere zin als voorlopers van uh, Boer Koekoeks uh, boerenpartij kunnen zien. Uh, maar uh, dat dit nou bewegingen waren die veel concreets bereikten voor boeren... nee, dat niet. Het was meer het vertolken van onvrede. En het vertolken in het geval van landbouwmaatschappij... ook wel van of het uh, representeren van een soort hoop uh, op een nieuwe uh, toekomst... waarin boeren uh, ja, weer, weer centraal zouden komen te staan. De boeren, dat, zijn, dat, dat is het fundament voor de hele beweging. Want als de, als de, boeren, de boeren er niet meer zijn, nou, hoe moeten dan de burgers eten? Na de oorlog uh, ja, was het idee, uh, zou het anders worden? De uh, regering Schermenhoorn die, die hadden al nieuwe plannen voor de landbouw. Want uh, ja, zo'n enorme crisis als er in de jaren 30 was geweest... dat wilde men toch niet meer meemaken. Ja, en uh, dat hele gevoel van, uh, dat het uh, anders moest... dat verwoorde minister-president Schermenhoorn... op 27 juni 1945 in zijn uh, regeringsverklaring. De regering zal een regeling ontwerpen voor de organisatie van het bedrijfsleven... in grote samenvattende eenheden waarin overheid, ondernemers en arbeiders hun plaats verkrijgen... welke organen onder goedkeuring van hoger gezag algemeen bindende regelingen... zowel op sociaal als op economisch terrein voor de bedrijfstakken kunnen vaststellen. De regering rekent hierbij op de medewerking van alle boeren, tuinders en landarbeiders die door hechte organisatie ieder hun aandeel... in de uitvoering van de nodige maatregelen op zich dienen te nemen. Geleide economie wordt het ene toverwoord. Het andere is samenwerking tussen werkgever en werknemer. En in de landbouw moet het gestalte krijgen... in een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de PBO. De Stichting voor Landbouw werd gefinancierd door heffingen op uh, producten, melk onder andere... Die, uh, die de boeren niet in hun portemonnee zo merkten... want dat werd afgehouden van, de, van het melkgeld... en kwam op de duur geruisloos kwam dat in de kas van de Stichting voor de Landbouw. Met goedkeuring van de stichting... worden door de overheid allerlei maatregelen en richtlijnen ingesteld. Productiebeperkingen worden opgelegd... en de boeren moeten voldoen aan de regels van de geleide markteconomie. Voorgestaan door de toenmalige landbouwminister Sikkel Manschot. 25 september 1947. Aan de Kamerfracties der Tweede Kamer. Hoog edelgestrenge heren. De Boerenstand is in nood. Tijdens de oorlog waren we slaven en na de oorlog hopen we op onze vrijheid. Helaas, helaas, er is maar weinig verschil gekomen. Door het vaststellen van de graanprijzen en graanleveringen... krijgt de boer geen waarde voor zijn product. Tegen vastgestelde prijs wordt verplicht vlees te leven. Wij willen afschaffing van alle maatregelen... om te komen tot een gezonde economie... verhoging van de productie door vrij initiatief... Geen bevoorrechting van ambtenaren en tevreden boerenstand. Wij, vrije boeren, wilden weer baas worden op eigen erf. Het hoofdbestuur der Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw. Met deze brief opent het eerste nummer van de Vrije Boer. Het tweewekelijks krantje dat wordt uitgegeven... door de Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw. Kortweg de BVL. Die is een jaar daarvoor opgericht door onder meer Hendrik Koekoek die later, naast voorzitter, ook hoofdredacteur wordt van De Vrije Boer. Johan de Grote uit Bijlen gaat in die jaren... voor de eerste keer naar zijn oom Hendrik Koekoek in Bennekom. Toen ben we een keer uh, met vakantie, en dag of drie, bij een wezen logeren. Nou ja, ja, als je dan nou zo ver van huis bent, dat was, toen de tijd, was dat al een heel eind. Ja, dat was best wel leuk, we van alles... Uh, Eierenbroeders, dat deed hij van u ziet ook al. En dan verkocht hij uh, weer, weer kuikens. En dan had hij van die uh, petreinvarkens, wilde varkens. Die kruiste hij dan. En dan had hij wat ponies. Was ja. het een echte boer? Een echte boer? Nou... Uh, ja, ja hij, hij deed van alles wat, hè. Ja, overal waar hij we aan verdienen kon, dat, dat, dat vond hij, maar hij nu zegt, van echt een boer van, van met, met, met akkerbouw of met, met, met veeteelt en met, met gras. Hij wel een paar koeien en die molt dan wel verder voor de rest. Uh, ik denk dat hij nooit meer dan uh, een stuk of vijf, zes koeien heb gehad. Mm -hmm. nou, dan kun je wel nagaan hoe dat zo'n beetje in elkaar zakt En uh, hij was dan, dan druk bezig met die, uh, met die uh, vrije boer, de BVL. Dat was eigenlijk de, de, de goede benaming daarvoor. Ja. Omdat de verschillende dingen in Nederland gewoon eigenlijk uh, niet goed ging en uh, men er niet mee eens was. Men wou de hele zaak wat ombuigen en dat uh, leek hem niet goed. En dan probeerde hij dus via die vereniging... om daar wat invloed uh, uit te oefenen op het, op het beleid. Plichten hebben we veel. Heel veel zelfs. Maar rechten? Hoeveel hebben we die? We moeten alles en we mogen niks. Het is dictatuur. Hoofddirecteur Koekoek schrijft in de vrije boer kolommen vol tegen het zogenoemde socialistische staatsdirigisme en het slappe volgzame optreden van de landbouworganisaties. In 1954 komt er door de vrije boeren zo formale landbouwschap tot stand. Waarin diezelfde landbouworganisaties de lakens uitdelen. Het landbouwschap is een, laten we voor het gemak zeggen, een vereniging. En omdat aan wat zo'n schap wil niemand zich kan onttrekken. Het, eh, als iemand hier in een gemeente woont eh, en die niet kan zeggen ik woon er wel in maar ik doe er verder niet aan mee. Heeft het dus eigenlijk een klein stukje overheidsgezag, publiek gezag. En vandaar die naam publiekrechtelijk. Het stelt ieder jaar een inventarisatieverordening vast. En uh, de grondgebruikers zijn verplicht om inventarisatiebudgetten in te vullen. En daarna stelt het landbouwschap een heffing vast. Uh, het zij per hectare, en dat kan al nog verschillen... al naargelang de bedrijfsvoering meer of minder intensief is. Het zij per stuks vee. Al dus afro-commentator G.B.J. Hilterman. Die heffing, een soort verplichte contributie... geldt ook voor de bijna 40 ongeorganiseerde boeren. De 86-jarige Klaas Troost en de 81-jarige Jan Ubak uit Staphorst. Het was een dwangschap, zeggen we. Het was geen maatschap voor de boeren, het was een dwangschap. Je moet betalen. Als je bent of niet, je moet betalen. En u was geen lid? Nee. Nee. Niet Ik van een boel? Nergens lid van. We waren geen lid en dan moesten we heffingen betalen. Dus Dat deed natuurlijk niet. Waar waarom was dat? Ja. Salaris voor uur. Salaris voor uur. Voor salaris voor het landbouwschap? Ja, dat zat niet. en nee. Die moesten ook verdienen, zogenaamd. En het was zo met het landbouwschap... Wij moesten dan meetellingen vullen. Meetellingen, dat zijn? Nou, Dat is de opgave van, de, bedrijf, ja. van het bedrijf. Dat al die Dat gebeurt nog steeds. En dan kreeg je er een brief in bij, apart. Dan moest je ook tekenen voor het landbouwschap. Heeft u getekend? Nee, Kijk, als er een instantie was, dan was het ook werkelijk wat deel voor de boer. En wat goed dit voor de boer. En ik draagt erachter, dan kon je toch betalen. Maar hier moest je dwang betalen. Dat was het principe? van We worden gedwongen terwijl we ja. daar niet voor gekozen hebben? Ja, precies. Ja, ja. Ja. De vrije boeren, onder leiding van Hendrik Koekoek... roepen vanaf 1956 op tot verzet tegen de verplichte heffing. Bijna een derde van de boeren betaalt niet... en duizenden bezwaarschriften komen op het bureau van Jan Waterbolk terecht. Intussen werkzaam voor het landbouwschap. De heffingen waren gebaseerd op, uh, op de opgaven... die men uh, had gedaan bij de landbouwtelling, de jaarlijkse landbouwtelling, uh, in mei. En die bleken, toen het landbouwschap in werking trad... ook voor een groot deel voor te zijn. Er werden heffingen opgelegd uh, op, op, op weiland... Uh, wat, wat geen weiland was, wat door een boer werd geëxploiteerd. Uh, er kwam een bezwaarschrift van het ministerie... dat het Malieveld heffing moest betalen. Omdat het grasland was. Uh, dat soort dingen. Maar die, de, de, de echte weerstand was het feit... Uh, dat uh, de latere heffingen uh, ineens zoveel hoger werden. Mm -hmm. Drie of vier keer zo hoog als wat men gewend was. En toen zijn eigenlijk de bezwaren pas goed losgekomen... Uit het rapport vijf jaar heffingen van het landbouwschap. Vertrouwelijk. Niet voor publicatie bestemd. Men zag het landbouwschap nogal eens als een nutteloze instelling... die de Nederlandse boeren geld uit de zak klopt... om grote aantallen ambtenaren aan een goed baantje te helpen. De boeren moeten van de morgen tot de avond ploeteren... terwijl de heren in Den Haag op hun kosten in dure auto's rondrijden... en veelvuldig in bioscopen en nachtclubs vertoeven. Om toch het geld te kunnen innen, zet het landbouwschap tegen de weigeraars 120 deurwaardes in. Bij herhaalde weigering legt het schap beslag op goederen die dan in het openbaar worden geveild. Dat gebeurt in januari 1958 in Kootwijkerbroek. Voorzitter Hendrik Koekoek roept de vrije boeren op massaal bij die verkoping aanwezig te zijn. Aan het woord is de nu 80-jarige Kees van den Brink. Zelf is hij bewust geen vrije boer, maar zijn broer Henk wel. Deze weigert principieel een heffing van 17 ,50 gulden 50 te betalen en laat het op een verkoping aankomen. Dat beheist dan de zwart van het walk. Ja. ja, en. Nu moet je niet denken dat het allemaal echt vrije boeren waren, maar dat was ook uh, sensatiebelust. <laughs> dat hadden ze toen al nooit meegemaakt onder de boerenbevolking, hierheen niet. Nee? Nee, nee dat, dat hadden wij nooit meegemaakt. Er was een politie bij en uh, met die deurwaarden die geloof ik dat eerder rilden als dat hij uh, door wat moois ging doen. <laughs> met, uh, ze gingen ook wel strek tegen de maan ja? ja? Tegen de deurwaarden? <laughs> ja. Intimideren. Ja, ja, ja. En uh, toen uh, het spulletje uh, iets aan de gang was, toen hebben ze gezamenlijk het welhelder gezongen. Als uh, blijkt dat ze toch wel Oranje gezend waren en dat uh, het Nederlanders waren. Maar dat de overheid die moest niet te veel verplichtingen op ons als Nederlanders leggen. Zijn tegen het landbouwschap niet alleen in woorden, maar ook in daden. Dat is in Kootwijkenbroek nu bewezen. Er was volk genoeg, maar bij de naar schatting 2000 kijkers was er maar één koper die een kwartje voor een trapnaaimachine en 17 cent voor een dressoir zonder inhoud durfde te bieden en ook twee schilderijen voor een stuiver kocht. De goederen onder beslag brachten in totaal 5,20 gulden op. Zo'n demonstratie is een buitengewone propaganda voor onze organisatie. Wij komen kosteloos in het nieuws. Iedere Nederlander weet nu dat wij geen revolutionair zijn. Gesterkt door de actie in Kootwijkenbroek doet Hendrik Koekoek een oproep... om met alleen boeren mee te doen aan de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen. Twee jaar eerder had hij in de kolommen van de Vrije Boer... al de suggestie geopperd om tot oprichting van een eigen politieke partij te komen maar in 1958 voegt hij de daad bij het woord. De verkiezingsuitslagen zijn geen succes. Toch laat Koekoek op 23 december 1958... de Boerenpartij registreren voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1959. Boerenpartij, lijst 9. Tegen staatsdwang, tegen dirigisme, tegen dictatuur. Het gaat de Boerenpartij in de eerste plaats om recht voor alden. In de tweede plaats voor werkelijke vrijheid voor iedereen... opdat men zijn bedrijf kan uitoefenen zoals men dat zelf wil. Niet wikken of wegen, maar stem op de boerenpartij, lijst 9. De partij krijgt 39.423 stemmen... en komt uiteindelijk maar 574 stemmen tekort voor een kamerzetel. Wat Koekoek in de Vrije Boer doet opmerken... De eerste steen is legt van het gebouw der werkelijke vrijheid. Vanaf 1959 gaan de acties van de Vrije Boeren... tegen de verordeningen van het landbouwschap... hand in hand met de belangen van de Boerenpartij. Daarbij gesteund door het dagblad Telegraaf. Publiciteit staat bij Koekoek vanaf dat moment voorop. De vertegenwoordigers van het schap... proberen op voorlichtingsavonden het tijd te keren... Rinse Zijlstra is dan algemeen secretaris... van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. We lichten voort dat we er bijna neervielen. Maar het verhaal werd niet geloofd. Dus dan kun je natuurlijk... Kijk, het verhaal is niet zo sterk als de presentatie. Het verhaal is zo sterk als hoe de mensen de presentatie verwerken... en accepteren. Maar de acceptatie van de nieuwe overheid, genaamd het landbouwschap... werd niet breed genoeg geaccepteerd. Ging u wel eens in discussie? Ja, geregeld. Hoe ging dat? Nou, dat ging ruig toe. <laughs> Ik heb met Koelkoek wel eens in discussie geweest. En nou, toen al. Politiebewaking. Toen al. Waarom? Ja, waarom? Omdat de agressie die in, in het systeem zat en uitgevend werd door Koekoek... en de bond van bedrijfsvrijheid zo groot hoog opliep... die zei: onze broeders die staan, in, die staan aan de kant van Koekoek... en degene die het anders vertelt, die moet maar zorgen dat hij ons overtuigt... en die kwamen massaal op... Dus er waren goed druk bezochte vergaderingen, maar het effect daarvan... dat mensen bekeerd naar huis gingen... wat in die oud geformeerde kerken nog wel eens gebeurt, <lacht> ging niet. Vertrouwelijk. Niet voor publicatie bestemd. Het lijkt in de kringen van de Vrije Boeren thans mode te worden... om de door de rechter opgelegde boete wegens het niet-tekenen... van de meittellingskaarten niet te betalen... en zich daarna als martelaar naar het Huis van Bewaring te laten overbrengen. Klaas Troost en Jan Ubak maken dat ook mee. Ja, ja, zegt hij erachter. Troost, in principe is goed, zeg je, Maar we moeten een verordening zijn. wat moeten? Er ook nog achter het landbotschap soms. Ook onder de dwang zeg ik nog zo. Want die zijn dwangschap zeg ik nog. Even. Ja, die kan gaan, zeg ja. Hij wilde niet betalen, als dat hij ook niet krap. Toen kwamen ze hem halen, dat moest van landbouwschap. Heeft u in de gevangenis gezegd? Ja, zeker. Vier, vier dagen. Hoeveel boete had u dan? Dertig gulden Dertig gulden Ja, dat was, het was... Ik uh, heb ook wel maar dat weet je Dat een vernoorde onschuldig. En dan was het ook maar een groen, dan deed je dat niet. Echt niet? Nee. Nee, nee. nee, absoluut niet. Zo principeel? Ja, serieus. Ja. Zo. Ja. zo principeel, hè? Dat dus nou. was niet. En kena. Wel een acht vakantie. Heerlijk mooi. Oh, het was gezellig hè. Was gezellig. Ik moet naar de baaijes. Ik hoor bij het gais. Omdat ik een boer ben die vrij wil zijn. Die mentaliteit van die boeren ja, die was toen... dat ze geen meester boven zich dulden, eigen meester, niemands knecht. Ja. En dat was de grote, grote aantrekkingskracht voor mij. Ik, ik bewonderde die mensen op hun onafhankelijkheidsgevoel. Ja. Aan het woord is de 88-jarige advocaat Leo van Heiningen. Hij verdedigde in die jaren veel vrije boeren. Uh, de, de, die boeren die gearresteerd werden, die werden opgehaald... ...s morgens in de nacht tussen vier en vijf... ...dat was ook de tijd waarop de Duitsers hun mensen ophaalden. Het was gebeurd dat toen net zo... ...dus dat is blijkbaar de goede tijd om mensen van hun bed te lichten. Mm -hmm. En toen hebben we dit ingesteld... De, ...de Telegraaf had een auto met fotograaf, een verslaggever en een, een telefoon. En de boeren die dus belaagd werden in de nacht, die belden mij op... ...en ik belde, dat, gaf dat dameadres adres door... Aan, het, aan de auto het van de Telegraaf. En die ging meteen daarop af. En zo was het op de nacht met van ja, dikke boem. uit, ding, ding, ding. Ja, ze binnen hier voor de deur. Maar wat moet je doen? Ik zei nou, het luiken dicht, houden de deur op slot... en zet, zet de tractor op het pad, als ze niet meer terug kunnen. En, uh, en, en binnen blijven, ja. En ze zijn onderweg. En toen kwam de Telegraaf. Dat duurde altijd even drie kwartier over een uur of zo. En... Uh, want toen verscheen op de voorpagina op de telegraaf... verscheen iedere ochtend een foto van boeren met petjes op op klompen... die als boeven in de boevenauto werden gestopt. En dat kon ze natuurlijk ook niet hebben. En er is natuurlijk politiemannen die gingen op de vlucht. Dus als de telegraafauto aankwam, namen ze de benen. <laughs> en daardoor is het systeem ook in elkaar gestort, hè? Ja. La, la, la, la, la, la, la, la. Want ik blijf altijd een boer. Een Koekoek blijft koek altijd een boertje. Voor burgers en ons buitenhuis. Ook boer Hendrik Koekoek zelf komt met het gerecht in aanraking. In 1961 wordt beslag gelegd op een stuk grond van de boer uit Bennekom... omdat hij heeft geweigerd de verplichte heffing te betalen. Kort voor de openbare verkoop organiseert hij op 25 september 1961 samen met honderden andere vrije boeren... een voor Nederland nog nooit vertoonde actie. Waarmee Hendrik Koekoek landelijke bekendheid krijgt. Op de Rijksweg Amersfoort-Zwolle bij Nunspeet... werd vanmorgen het voortrazende verkeer geruime tijd opgehouden... door enkele honderden razende boeren. De achtergrond van deze zaak is, zoals men weet... het niet willen betalen van de verplichte contributie aan het landbouwschap. Op de echter stond vandaag de vraag... of het wettig gezag in staat zou zijn te voorkomen dat het verkeer op een van onze drukste rijkswegen gedurende langere tijd... met tractoren en vrachtwagens zou worden gestagneerd. Nou, ik was op het districtbureau in Apeldoorn. En uh, in de ochtenduren, zo ongeveer, ik denk, tussen negen en half tien... kwam een bericht binnen dat er bij Nunspeet een weg geblokkeerd zou worden. Nou, zo ben ik meteen vertrokken. De, de politie die ter plaatse aanwezig was... die vertelde mij dat, uh, dat het boer Koekoek was die de weg ging, ging versperren. Aan het woord is Kees Honkoop, destijds kapitein bij de Rijkspolitie. Uh, 500 boeren had ik waarde. Koekoek was daar met een, een soort uh, ja, een vrachtwagen. met een laadbak. En uh, daar stond hij even later op. en begon een gesprek tegen de verzamelde boeren. die zich op de weg moesten gaan posteren. En dan willen wij heel duidelijk zeggen wanneer de beslag niet opgegeven wordt, als we naar huis gaan. Ik voor mij zou zeggen, blijf hier de hele dag dat de beslag opgegeven Ja. Dat is mijn standpunt. Ja. Ik zag wel dat er uit richting Zwolle uh, boerenkarren kwamen... die uh, bespannen waren met lakens waarop met, uh, met zwarte verf... dood aan Biewinga was geschilderd. Wie was Biewinga? Biewinga was de man van het landbouwschap. Maar dat waarschuwde u al, dat er iets echt zou kunnen gaan gebeuren. Voorlopig eh, dacht ik dus, we gaan maar eens even praten. Want we waren met zes, zeven man in totaal tegenover vijfhonderd boeren. Dat was niet direct een gewonnen zaak. En heren, dit kan toch niet slagen? Wees u verstandig. Hoe wilt u hier iets laten slagen wat elders gebeurt? Uw weg is... De normale, de wettige weg. U stuurt een delegatie, u stuurt een deputatie. Want u hebt sympathie voor uw zaak nodig en die krijgt u nu niet. Wat u nu doet, heeft in geen enkele verhouding enig nut tot uw zaak. Wees u daar nog goed van overtuigd. Dit kunnen wij niet tolereren en de politie moet maatregelen nemen dat de weg vrij is. En uh, toen hebben de gummistok getrokken en zeiden, nou verwijdert u of geweld wordt gebruikt, volgens de wet. En uh, er is nu bijstand gevraagd en straks gaat het hart tegen hart. Toen zijn ze afgedropen. En het slotakkoord was. uit volle borst, Wilhelms. En uh, onze mensen zei van. tegen mijn kapitein, zullen we meezingen. Ik zeg: nee, dat maak je ze eigenlijk belachelijk. Dat doen we niet. <laughs> maar toen zijn ze naar. volgens mij, Vierhouten gegaan. En in Vierhouten hebben ze vergaderd. En hebben ze een hapje gegeten. Een boer omelet, denk ik. En. Uh, daar hebben wij. Uh, uh, we hebben meegeluisterd met die lunch van de heren. En toen hoorden we ze de andere dag naar Ems gingen. Hier is Epe. Vanmorgen om half twaalf heerst er een opgewonden stemming... even buiten Fase in de richting Epe... op de Rijksweg Apeldoorn-Zwolle. En Enige honderden boeren wachten daar op het teken... om, net als gisteren bij Nunspeet, de weg met foto's te blokkeren. Het blokkeren ging overigens niet zo gemakkelijk... daar de politie het verkeer om Fase had omgelegd. Later probeerden de boeren zich te verplaatsen in de richting Epe... omdat haar maaise de koningin daar vanmiddag langs zou komen... bij haar bezoek aan de 4e divisie. Ze dus zijn begonnen met, uh, met, met uh, de lucht uit de banden te laten lopen. En toen ze dat zagen, toen wouden ze gaan rijden. Ze hadden nou, hebben we een aanleiding de deuren open en toen hebben ze met de kolf van de karabijn... uit de auto's geramd en hebben ze in de weide graas neergezet... Dus de meesten gaan op de knieën zitten, hoogst dan de lurken, maar ze hebben daar gezeten, geen water, en geen, geen, geen, geen kaas en geen brood, niks. Gewoon wachten. En meneer, mogen we weg? En toen kwam het, ik moet melken. Ja, nou, ja, nou weet je wat, als je je nou netjes gedraagt, dan mogen elke vijf minuten mag er één wagen weg. Nou, en toen was er dringen geblazen wie het eerst weg mocht, iets vers weg wonen. Eén voor één, stuk voor stuk, klaar. Van de boeren moeten we het hebben. Kooten, eieren en kaas. Van de boeren. Het was dus op een gegeven moment zo dat politieke partijen destijds... die kregen een aantal eh, eh, keren per jaar een zendtijd van tien minuten. En eh, toen hadden we het dus zo even overlegd in het hoofdbestuur... Zo van eh, hoe moet dat gedaan worden... En toen is het idee gekomen om Hollandse Veld in de eerste uitzending... dan te laten zien, om te, de, de, laten we zeggen, de, de, de herkomst van de Boerenpartij te kunnen begrijpen. Oud-hotel-eigenaar Nico Verlaan treedt in 1965 toe tot de leden van de Boerenpartij... en wordt, niet gespeend van enige kennis... verantwoordelijk voor de televisie-uitzendingen van de Boerenpartij... Ik had in die tijd in mijn hotel Rob Houwer. Toen was hij nog niet de bekende Rob Houwer van, van. Soldaat van Oranje en Turks Fruit en zo. Hij zegt. Ik wil je wel helpen om, om, om, om de eerste uitzending dus te, te maken. Daar zijn ongetwijfeld fotografen die daar allemaal foto's van gemaakt hebben... die kan ik dan weer monteren. En hij heeft ook die, die, die, uh, die muziek van Beethoven erachter gezet en zo. En heeft hij het verhaal via die foto's dus, uh, dus beeldend gemaakt. Hij heeft er teksten overheen gemaakt. Want de meeste mensen hadden daar geen beeld van. Hè? Met die politie, met geweren, met, uh, met, met uh, dat er dus, uh, die boeren met kinderen... Uh, en dat alles voor, voor, voor een paar honderd... Uh, gulden in die tijd aan, aan, aan verplichte heffing die, die men principieel weigerde, Dat was natuurlijk te gek voor woorden. Hollandse veld. Tot op de dag van vandaag wordt het dorp vlakbij Hogeveen... vereenzelvigd met de boerenopstand begin maart 1963... waar drie boeren hun boerderij worden uitgezet... en waar de boerenpartij sterk op de voorgrond treedt. Het verhaal van die uitzetting begint jaren eerder als het landbouwschap heffingen aan de boeren gaat opleggen. De vereniging voor vrije boeren (BVL) en de in 1958 opgerichte boerenpartij, beide onder leiding van Hendrik Koekoek... verzetten zich tegen het landbouwschap door betaling te weigeren. Bart van den Ende uit Altevier. Uh, kijk, hij lid wordt hierover van, daar staat erachter. Ja. Maar dit wordt ons van boer maar, maar zo op hadden. En uh, daar we niet ver. Nee. Nee. En zo is dat ontstaan. Vrijheid. Ja. De consequenties van het niet betalen, beslaglegging op goederen of melkgelden, openbare verkopingen en vanaf 1960 beslaglegging op onroerend goed, worden stelselmatig op advies van Koekoek tegengewerkt. Als ik nog niet betaal, hoe gaat dat? Nou, dan krijg je over een maand misschien een briefje, of over een half jaar krijg je weer een briefje. Maar zijn we een roet Nee, man, maak je toch geen zorgen. Zo zouden ze dat doen. Dat geeft je niks. Want ja. al die verkopingen die zijn je allemaal mislukt, man. Landschap naar ons September 1960. Vertrouwelijk. Niet voor publicatie bestemd. Gelukkig kunnen wij nu constateren dat het verzet tegen de aanslagen... sterk is afgenomen. De kleine kern van weerstand in de nabijheid van Hogeveen in Drenthe... het Hollandse veld, lijkt vrijwel te verwaarlozen. Bij die kleine kern horen ook de vrije boeren Benjamin Nijmeijer... Daniel van der Sleen en Klaas Hartman uit Hollandse Veld. De laatste heeft op 30 juni 1958... een aanslag voor pootaardappelen in de bus gekregen van 114 gulden 40. In 1988 zegt hij daarover... Toen was dat barren krap en dan moest je ook nog een aanslag betalen... waar hij met een volle verstaan tegen was. Ja? Dat hij toch nooit aan me vraag. Ik zei, maar nu betaal ik dat niet. Nou, toen is 61. En in Assen viel de rechtbank verkracht. Vrije boeren onder de hamer. Zoals men weet zijn vandaag voor de Arrondissementsrechtbank in Assen... boerderijen te koop aangeboden... nadat hun eigenaren geweigerd hadden de verplichte contributie te betalen. Omdat er alle reden was te veronderstellen dat de volgelingen van boer Koekoek... ook ditmaal luidrichters zouden protesteren... had de politie zeer uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen. De wegen naar Assen werden zwaar bewaakt... En om de Drentse hoofdstad heen was er een zwaar cordon gelegd. Daar heb ik nog midden geweest. Ja, maar ik heb niet in de rechtbank geweest, want de, de zaak was overvol. Ja. Ik, want toen stonden we buurten op de stoepen. direct naar nog mijn van. En wat deden jullie voor op de stoep? Nou ja, ook al demonstreren. Vrije boer Bart van het Ende. Ook Klaas Troost uit Staphorst is op 12 oktober 1961 in Assa aanwezig. Nou, we wandelen in alles meer, maakt, maar dat mogen we niet. Jullie mochten niet in de zaal zelf zitten? Nee. Nee. volgens werden de boerderijen van Klaas Hartman, Benjamin Nijmeijer... en Daniel van der Sleen gezet... voor de prijs die daarvoor was geboden door de voorzitter van het landbouwschap... respectievelijk 17.000, 9.000 en 7.500 gulden. Nee, ik wil niet betalen. Nou, dan wordt de zaak verkocht. Hoe ging die verkoop toen dan daar? Nou, met alle verkoop. Nou, wie als er een bal deed? Maar deden er niet een bal. Waarom niet? Geen mens wil een, een, een, een plaatsje komen naar Lugia zit. Waar Lugia zit? Ja. ja. ja. En Luchia, dat, dat is niet zuiver. Dat, geld, dat is niet... Nou ja, volgende bevolking niet geldig. Ja. Zo kieken weet dat. En daarom zijn wij zo blij dat we vandaag hier... verschillende personen gevonden hebben die een offer willen brengen. Om zodoende in Nederland de dictatuur te bestrijden dat wij onze vrijheid hebben herwonen. Ik dank u. Een paar weken later schrijft Hendrik Koekoek in De Vrije Boer... De boeren blijven gewoon op de boerderijen doorwerken... alsof er niks gebeurd is. Ze zullen geen pacht betalen aan de heer Biwega, voorzitter van het landbouwschap zodat nu de strijd tussen BVL en landbouwschap pas goed kan beginnen. Mocht het zover komen dat het landbouwschap de boeren eraf zet... dan is het onze taak deze boeren aan een ander bedrijf te helpen. De acties van de Vrije Boeren leveren Hendrik Koekoek... en de tweede man in de Boerenpartij, boer Evert-Jan Harmsen, publiciteit op. Die wordt politiek uitgebuit. De Boerenpartij krijgt in 1962 naast een aantal gemeenteraadszetels ook een zetel in de provinciale staten van Gelderland. Zelfs via de staten komt Hendrik Koekoek... onder het motto slechte publiciteit is ook publiciteit... in het landelijk nieuws. De heer Koekoek zweeg. Hij heeft nog niet één keer gesproken... sinds hij deze zomer zitting heeft genomen in de Gelderse Staten. Uit de notulen van de bestuursvergadering van het landbouwschap... 23 januari 1963. Met betrekking tot de drie boerderijen in Hogeveen... deelt de voorzitter Biewenga mede dat het DB heeft besloten... dat een nieuwe poging tot onderhandelingen nutteloos is... en dat de drie boeren op 15 januari, bij aangetekend schrijven... is gesommeerd voor 1 maart 1963 het bedrijf te ontruimen. De burgemeester heeft alle medewerking toegezegd... en deurwaarder Bodden wordt op de hoogte gehouden. Ging het landbouwschap toen, in begin januari 1963, bewust op ramkoers? Niet op ramkoers, maar die, die wou de rug recht houden. Rinse Zelstra, vanaf begin jaren 60 hoofdbestuurslid van het landbouwschap. Ja, we hebben wel gezegd, als je dit laat lopen en je in de heffingen niet zijn de, de financiële backbone van, van de organisaties... dan haal je de rechtsgrond eronder uit. En dan, dan moet je maar denken dat het wordt niks. En dat hebben we goed gezien. En dat wilden we ook goed zien. waren de stellingen betrokken. De formaliteiten waren duidelijk. De rechtsgrond om het te kunnen doen... die waren geaccepteerd door onze achterbannen. En die laat je niet vallen. Maar niet op ramkoers. Wij willen niks liever dan niet op ramkoers. Wij leven, wij, wij leven, wij, We hadden iets van van zes zeven koeien, een kleine boer. Dat noem je dan echt keuterboer. Uh, ik denk rond zes uh, zeven hectare land in die orde van grootte. Plus wat. Uh, Kleine beesten erbij, varkens erbij, eh, groentetuin, eh, appel- en enzovoort. En eh, daar, eh, daar leefden we van. Ja. Aan het woord is Lambert Nijmeijer, zoon van Benjamin Nijmeijer. Een van de drie met ontruiming bedreigde boeren. Over de weken voorafgaand aan de op 5 maart geplande ontruiming zegt hij. Het werd drukker op het erf en in de kamer. Er kwamen veel mensen die eigenlijk drie eh, zover zeiden. Allemaal mensen van je moet uh, je poot stijf houden, noem het maar zo. En uh, ook koekoek uh, -Koek en uh, Harmsen enzovoort. Koekoek -Koek en Harmsen kwamen bij jullie thuis? Ja, die kwamen toen heel veel uh, bij ons thuis. We hadden eigenlijk elke dag uh, bijna raken. Uh, en dan liepen ze gewoon het erf op. En dan, uh, dus dat viel dan buiten ons zicht, wat er dan besproken werd enzovoort. Dus maar het zal waarschijnlijk precies over hetzelfde zijn gegaan: van uh, blijf volhouden en uh, er gebeurt toch niks. Hij was er duidelijk van overtuigd dat het niet zou gebeuren. Maar het gebeurt toch. Precies op de dag dat er een einde komt aan de strengste winter van de eeuw, 5 maart 1963, vindt de eerste ontruiming plaats. De kanalen en sloten van Hollandse Veld zijn nog steeds bevroren en overal ligt sneeuw. Avroverslaggever Joop van Zeil. We hadden net de Elfstedentocht gehad. En uh, eerlijk gezegd, het was vrij rustig in Nederland. De wederopbouw was een beetje achter de rug. En nu hadden we opeens iets spannends in Drenthe. Nou, dat was ongehoord. Hier is, luisteraars, Hollandse Veld. Niet in Holland, overigens, maar in Drenthe, even ten oosten van de gemeente Hogeveen. Op de been tientallen journalisten, een honderd man Rijks- en gemeentepolitie, onder andere met helm en karabijn, Duizenden zogenaamde vrije boeren uit heel het land... om de uitzetting te beletten. Maar terwijl de hele toeloop zich had geconcentreerd... rond Hartmansboerderij, waar ze de eerste slag verwachten... ging deurwaarder Bodde, omringd door politie met zwarte helm en karabijn... naar boer Nijmeijers woning, een eind verder hier in Hollandse Veld. Ik weet niet precies, maar ik denk het ergens tussen 8 en 9 uur... kwam er zo en ik een enorme bus aanrijden... met uh, mensen in, in zwarte jassen, helmen op laas aan, geweer op een schouder. En uh, we zaten vol verbuizen te kijken. En voor het wissel was, was het hele boerderij omsingeld. Ik denk dat ik om zeven uur daar al was. Wim Westerberg, toen politieman in Hollandse Veld. En om een zeker een kwam de burgemeester... en mijn postcommandant dan, die gaf mij opdracht om met Borden... Borden, die was er dus, dus de deurwaarder en de burgemeester... naar binnen te gaan. Uh, en die hebben nog gezegd van, het kan nu nog opgelost worden... dan uh, zou er alsnog het niet gebeuren, de uitzetting. En hoe reageerde u ervan? Uh, die was daar toen heel kordaat in, zei van, nee, het gebeurt niet... Het, uh, ik betaal niet en ik ga nergens mee akkoord. En toen de, werd er medegedeeld van dat er dus ontruimd zou worden. Dus een, uh, toen we, uh, werden de meubelen werden er al weggehaald en uh, al die dingen meer... Mijn moeder had waarschijnlijk of het gevoel, of een vooruitziende blik... die had wel dus uh, de vorige avond al een stuk porselein ingepakt en, en dat soort zaken. En, uh, dus die, die, die vertrouwde het waarschijnlijk niet helemaal. En zo zien we het huisraad van boer Nijmeijer in de modder staan. En er wordt bijvoorbeeld gedelibereerd of het vee gewoon moet worden losgelaten. Maar dat is natuurlijk ook niet goed mogelijk. Dames en heren, u ziet het, we hebben de hele familie Nijmeijer hier bij ons verzameld. Het uh, Almendaal, daar staat u nou met uw gezin op straat. Ja, uh, met, op het ijs. Op het ijs. <laughs> met het ijs ja, we, ja, op straat nog ja. niet. Het huisraad dat staat er een beetje ja. triest tegen de kant. Ja. En wat ja. gaat er met het vee gebeuren? Ik weet het niet Waar ze daarmee willen. Zal broer Koekoek ze meenemen voor u? Nou, dat weet ik zo niet, meneer. En je ja. zorgt voor morgen. Meneer Koekoek, gelooft u dat dit de juiste methode is om deze mensen dus op te offeren... en op die manier van hun haven en goed te laten verdwijnen? Nou, het is de enige methode. Wij hebben geen andere methode, omdat er in Nederland geen recht meer is. Maar dat is dus en daarom ver. vinden wij dat het verantwoord is om die drie boerderijen op te offeren. Wat gaat er dan met hun gebeuren? Wij, ze? wij steunen ze. In hoeverre? Uh, voor de 100 Intussen staan er bij de boerderij van Klaas Hartman... duizenden vrije boeren en sympathisanten. Buurvrouw Hilly Kroese. Wij bleven binnen, want... Wij hadden buiten niks te zoeken. En we konden uit, hadden een erger in de keuken. En dan we vanuit erger konden we de hele, alles overzien. En wat zag je? Ja, toen was er nog, uh, het kanaal was nog open. Hmm. En heel veel mensen op het ijs. En heen en weer lopen. En heel onrustig was het eigenlijk. Het was net als het oorlog werd. Op een er lag een vreselijke, angstige ja, druk...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 Maar heb ik dat gedaan, dan bied ik nu een verontschuldiging aan. Nee, en dan zal ik mijn. Dan zal ik mee, zal ik zwijgen. Laten we er geen dame van maken. Ik, ik wil de geer. zo staan. De, die de de de de de stoel. De en de reer. die hebben nog een stukje de Bibel geleerd naar de heer. Die zaten de ook de in het En dat waren altijd geïnformeerd. Maar ja, nog niet die baard natuurlijk, hè? Jan Ubak. Maar wat deden jullie daar dan? Dan ben voor betuigen. Als er gebeuren zult dat het niet allen we waren niet aan vecht nu, zeg ik. Daar gong ik het niet hè? Als er geen mens was en die waren u er was van die man ook niet geen steun. Die kon nog geen steun alleen maar toch morele steun... kunnen we dat toch even uiteindelijk, hè? In de keuken van Klaas Hartman is ook zijn zoon Wouter. Ja, de keuken in de kamer. Het was uh, al helemaal vol, zeg maar. Wie waren die? Ja, uh, Koekoek toen en uh, Harmsen En ja, een was er toen, Bodden. Ik kan me herinneren, een burgemeester die kwam, Bakker. Wat deden die daar dan? Nou, probeerden naast uh, mijn vader nog betalen. No? Zei... Nee, ik betaal nooit, nu niet en nooit niet. Nee? Want mijn vader dacht al: dat gaat dat niet door. Dus dat, dat, als jongen geloofde hij dat ook aan dat dat, dat dat zal toch niet gebeuren. Mm -hmm. Maar dan gebeurde het toch. Het probleem schijnt hier niet op te lossen, zegt burgemeester Bakker. Er is niet reëel te praten. Vrije boerenleider Koekoek lijkt meer zeker in zijn slotconclusie. We zijn ervan overtuigd dat we gelijk hebben. En we zijn er ook nog een keer van overtuigd dat we van het volk ook gelijk hebben. Ja, dat natuurlijk. Dus al zullen wij dat vandaag een keer verliezen moeten... dan winnen we het morgen of morgen, morgen toch nog een keer. Ja, maar dit, is, dit is uiteindelijk voor ons geen verlies, wel voor het landbouwschap. Ja, dit is geen verlies. Als dus op deze manier, zeg maar... met die politie, met die Rijkspolitie, die zaak er doorzetten moet... dat is geen verlies voor ons. Dan hebben we het nog gewonnen. Politierapport van hoofdinspecteur Veerman, korpschef Hogeveen. Omstreeks 14.30 uur 30 begon de mensenmassa op te dringen... en zich door de weilanden in de richting van de boerderij van Nijmeijer te begeven. Een menigte van naar schatting 2000 mensen. Deze groep nam een vrij agressieve houding aan... Je zag die mensenmassa aankomen, maar die werd uh, gewoon tegengehouden. Het ja, ja, was helemaal afgezet? Uh, het was af, helemaal afgezet. En de, toen kwam er de gewone politie bij. De, bedoel ik bedoel de mensen niet dus, uh, in datzelfde uniform, helm, uh, lange had, maar gewoon de politieagenten zoals je normaal eigenlijk uh, zo op straat zag. Mm -hmm. En die moesten dan de mensenmassa eigenlijk gewoon uh, toespreken... bedwingen, uh, uh, rustig houden. Dat lukte in eerste instantie wel, maar in tweede instantie ging het al vrij snel mis. Uh, er lag sneeuw, er werd met sneeuwballen gegooid, er werd zelfs met harde sneeuwballen gegooid. Uh, dus, uh, dus toen kwam het moment dat er blijkbaar actie uh, kwam, en die kwam er ook. Toen kwamen we heel veel schooljeugd. En toen zijn ze wel de strijd van de Vrije Boeren, maar toen was er een heleboel uh, schooljeugd erbij En er was zo'n stuk weiland, ik vergeet dat nooit. En de politie had de hele kant met de wapenstang en alles. En de, die jongen hadden sneeuwballen gooien. Toen er ging in de weer, er een slag. en weer, dat was een veel En er kwam toen voor het eerst, dat kenden we toen helemaal niet, traangas. Niemand begreep eerst wat traangas was. Er werd geschoten met, met, met die, die, die, die traangasbussen uh, en bommen. En uh, je zag mensen dat teruggooien. Alleen wij waren zo uh, onverstandig om dat gewoon zonder handschoenen te doen. En dingen denk, bleek gloeid, dit. En dus de volgende dag konden we de blaren op ons vingers nog zien... Ze gingen er ook niet zo verstandig mee om. Want op een goed moment stond de hele groep politieagenten... Stond ook in de, in de tragas. En die stonden op enkele na die dus wel een gasmasker hadden. Ja. En een heel groot gedeelte had hij niet bij zich. Stonden ook met tranen in de ogen. Met. ...om de regeldheden hier in Hollandse Veld enige omvangschenen te gaan aannemen... ...is de politie begonnen met gebruik te maken van traangasbommen. Vanbij die brandende ogen en biggelende tranen. Ook bij kapitein Veilbrief van de Rijkspolitie... ...die in het afgelopen uur zijn mannen in linie over het gebied... dat de strijd uitgestreden was, alleen blijven dus zitten met een residu van, van wat ik ja plecht te noemen nozums. We kennen ze eigenlijk hier die kinderen van 12, 13 jaar meisjes en jongens die met sneeuwballen gooien. Huh? Mooi, dank u zeer, kapitein. Het is dus nu aan het begin van de avond weer een vrije boeren-nozemoorlog geworden hier in Hollandse Veld bij Hogeveen, Waar vandaan wij u een goede avond wensen. Ook dorpsagent Wim Westenberg neemt deel aan de politieactie. Dat was heel mooi. Want je had daar een woning staan. En dan kwam de politie in het geweer. En dan schoten ze daar weg. Om een zeker ongetekende had dat in de gaten. Met een collega. En we hebben de ramen eruit gegooid. En toen ben ik dan naar binnen gegaan met een, met een knuppel Zo, die hebben klappen gehad hoor. Ja. zonder meer Want collega's, die vingers op. Ja, dat was Harlem. Dat was mooi. Dat was heel leuk. Tegen de avond is het weer rustig in Hollandse Veld. Lambert Nijmeijer. Toen was ook het kolon uh, verdwenen. Dus, uh, de, zeg maar, dus de ME was verdwenen. Als, uh, en er was eigenlijk niemand meer die er eigenlijk op lette. Ja, er stond een busje met uh, politieagenten erin. Een, misschien twee, drie mensen of wat dan ook. En toen kwam er een, een, een steeds grotere groep, het erf van, van de boerderij, op. Waar dus ook die politieagenten op een bepaald moment bij waren. Het was een lage daklijnwoning. En er stonden dus politieagenten vlak bij het dak. Tot, er, tot mijn verbazing, waar ik op een meter of vijf afstand vanaf stond... iemand uit het dak, een dakpan trok... en gewoon een politieagent neersloeg. Met gevolg dat er dus uh, direct daarna een aantal schoten gelost werd. Ja, dan uh, raakte iedereen ongelooflijk in paniek. Was binnen een paar minuten, was het hele plein was, of zeg maar het hele erf, was compleet leeg. Er was niemand meer, behalve die politieagenten. En daarna, uh, zeg maar, want toen werd natuurlijk de ME weer opgeroepen. Binnen tien minuten, een kwartier was het het. En toen was het raak, want toen gingen ze het heel te gaan. Had nog hadden dan smiddags. En toen werd er inderdaad gewoon iedereen die er langs wou, minder langs te mogen gaan. Werd van de fiets afgeslagen, de bromfiets afgeslagen. Daar kunnen heel veel mensen nog uh, vertellen. En de volgende morgen lag er een ongelofelijke stapel met fietsen, bromfietsen en allerlei andere dingen. Tot er met kledingstukken aan toe was. En uh, dat was het gevolg van de nacht. Middernacht is de eerste ontruiming een feit. De boerderijen blijven onder politietoezicht. Hilly Kroesen. Er waren vijf politieagenten. En toen zei mijn man, nou kom maar bij ons. Dan kun je vannacht hier wel blijven. Maar om de beurt hadden ze natuurlijk dienst. Dus dan waren er weer drie bij ons. En dan twee weer. Pareerden dan heen en weer. Nou ja, en dat we broodjes klaarmaken. En koffie zetten. En het was heel gezellig. Want ik... Ik ben ook helemaal niet naar bed geweest. Mijn man is wel naar bed gegaan, maar nee. En allerlei klusjes ging ik doen, Schoenpoetsen, poetsen, weet ik nog. En er was een agent en die hielp nog zo even. Ja, ik vond toen, ja, dat was heel ontspannend. Maar toen de volgende morgen, toen keek ik het raam uit... en toen zag ik daar toch een leger politieagenten in grote zwarte jas en een karabijns op hun rug. Nou... Dan gaat er wat door je heen, dan is het net als oorlog. Voor mijn gevoel was het toen oorlog heel angstig. Want de buren hadden ook alle overgedijnen dicht gedaan. En ja, dat was heel angstig. Mm -hmm. Op 6 maart begint de ontruiming bij Klaas Hartman. Mijn vader liep voorop met uh, mijn jongste zuster op de arm. En ik liep achteraan met de uh, En dan zijn we zo uh, naar voren gelopen. En het was allemaal water voor over dat bruggetje. En toen zijn we naar, naar de buurt gelopen. En daar zijn we naar binnen gegaan toen. Hartman, die uh, wat er ook gezet en. Uh, toen is hij nou met zo'n klein kind, ik weet niet meer. Ja, op naar hem, hè? Ja. Ja. Kleinste kind? Ja. Voor mm -hmm. Emi of voor verhoord. Ja, ik, ik, ik, ik weet ik. niet meer goed. Die bij de Olsen en je die, je ja. met de Klara. je zo met dat? Ja, ik ook. Met Alpine en zo. Ja? Ja. Komt goed, u hebt nu van de alpinum. Ja, dat uh, was verschrikkelijk. Ja, ja. Wat deden jullie toen? Ja, nou, en uh, schroken en de Gerhon, maar dat had het allemaal niks, ja. Want toen was mijn vader, ja, toen hij eruit was, toen was hij helemaal uh, overstuurd. Dat, ik, dat kan maar wel, en, ja. Ja, dat, dat was, ja het, het was iets verloren eigenlijk, hè, op die manier. Maar toen heeft hij altijd wel gezegd, want ik weet nou toen was hij eruit liepen. Toen was Bolle droog, ook. Ze eruit en toen zei hij in Bodder, wat, wat uh, plak je op die deur? Er was een, een verzegeling kwam op de deur. En ze zeiden me maar die kan ik uh, vanavond of morgen vroeg die kan ik zo weer lastbreken. Dat is gewoon een papieren ding. Ja, maar dan ben je strafbaar. Het, bodde, ja, het is mijn eigen woning, zeg ik, maar. Dus uh, die is er morgen weer af en morgen zit ik hier weer in. Na de uitzetting breken er weer rellen uit. Harm Vrieling. De politie sloeg met gommiesdakken en, uh, en de politie zat op paard. En die sprong over heggen van een meter hoog. En de boeren vluchten over een vondetje een bruggetje. En er kwam er één man over. Zij de breedte. Maar ze probeerden met twee, drie man naast elkaar de een en ander die plompt in het water daar. Maar dat ging er mal bij hoor. Ja. Dat, uh, ja, dat was. Uh, nee, dat was. Echt een beetje mensonwaardig. Zodat het toe ging. Voorpoos en, en. Dat riepen ze voorpoos. Nou, dat kwam uit Rusland geloof ik. Voorpoos waren dat allemaal, hè. Gemistokken, sabels en van alles anders bij je volgens mij. En die waren goed uitgerust. Om ongeveer 19 uur was de ontruiming voltooid. De politie werd teruggetrokken. Om vijf minuten over twaalf werd de politie gealarmeerd... dat de boerderij van Hartman in brand stond. Wij waren om een uur of elf naar bed gegaan. Want het was rustig. En toen kwam de buurjongen, dat was Klaas Kroesen, die woonde tegenover ons. En toen was het kanaal bevroren en die klopte aan de slaapkamer. En die zei, Tines... De boerderij van Klaas Hartman staat in de brand. Nou, toen zijn we eruit gegaan en gekeken en oh, dat was zo'n triest gezegd, ja. Maar we zijn er niet naartoe gegaan. Wij konden vanuit de kamer, konden wij zien. Ja, toen zijn we, ja, Klaas Hartman heeft zo hard geroepen... als ik weg ben, dan mag hij branden. En wij zeiden, nou, dat is nu gebeurd. We waren s'nachts op bedden en toen hadden we dat de boerderij van Hartman stond in de brand. Ja? Ja. En toen bent u er naartoe gegaan? Toen bouwden we erin gaan, maar ja, toen was het uh, al langer bekeken. Dichterwaaier, Ja. Wie heeft dat gedaan? Ja, dat tast me nu nog echt in duizend. Heb je dat verdienen? Nee? Nee. Nee hoor. Maar geen vrije boer. Mijn vader heeft altijd gezegd: een heeft me in brand Af. Of een handhanger van de politie, of weet ik wat. Want als mijn vader dan dacht, weer in dat gezin. Aan zijn probleem ja Dus ze hebben vast dat moet niet weer uh, gebeuren. Ik heb wel de namen gehoord, als het ware. Want maar, u uh, weet wel wie het was? Ja, zonder meer. Dat weet ik wel. Maar uh, ik hield met haar over stil, want ik kon niks bewijzen. Want mijn ja was zijn nee. Was het één dader? dat oh, weet ik niet. Laat me niet, Nee, nee, nee hoor. Dat laat ik niet doen. De volgende dag wordt zonder veel moeilijkheden... de boerderij van Daniel van der Sleen ontruimd. Twee dagen later betaalt hij alsnog de heffing van het landbouwschap... en keert terug naar zijn boerderij. Benjamin Nijmeijer krijgt een paar dagen later van de gemeente een boerderij aangeboden en kan onder meer, met de beloofde steun van Hendrik Koekoek, verder boeren. Is hij ooit teleurgesteld geweest? Ik denk het in de lengte gezien wel. Omdat uh, eigenlijk, uh, als ik uh, in zoveel woorden er nog over wou spreken... gaf hij wel aan dat het eigenlijk gewoon niet eigenlijk, uh, hetgene gegeven had... Uh, wat hij had gedacht wat het zou worden. Omdat het landboerschap gewoon bleef bestaan. Je kon weigeren. Maar ze haalden toch op. Klaas Hartman vertrekt, met steun van de Vrije Boeren... naar een boerderij bij Koefvoorde. Hendrik Koekoek en zijn boerenpartij... spinnen intussen garen bij het oproer in Hollandse Veld. Of, zoals hij het zelf tijdens een verkiezingsbijeenkomst zegt... Wij hopen dat het schap voor de verkiezingen in mei... nog meer van dergelijke acties als tans in Hollandse Veld onderneemt. Het is prima propaganda, de mooiste die we ons kunnen indenken. Het is onze bedoeling grote bekendheid te krijgen. Ik geloof wel dat het vandaag gelukt is. Al verliezen we het, dan winnen we toch. U hoorde een montage van twee delen uit het Vierluik, Door zijn we hun. Ofwel, daar zijn we tegen eerder uitgezonden in 2008 en gemaakt door Gerard Leenders. Aanleiding voor ons om dit in onze bijzondere samenstelling van deze vrijdagnacht op te nemen... was dat op 5 maart 1963 de boerenopstand in het Drentse Hollandse veld begon. De volledige oningekorte versie is te beluisteren op het VPRO radioarchief... En dat is te vinden op weblogs.vpro.nl/slash radioarchief. Maar alleen vpro.nl/slash radioarchief, dat werkt ook. Het is bijna tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we hier op Radio 1 weer verder met Woord. En dan het allerlaatste uur van deze week. Wilt u reageren? Uh, stuur dan een mail naar uh, woord.vpro.nl. Schrijven kan naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En onze wekelijkse nieuwsbrief die kunt u ontvangen... wanneer u zich inschrijft via onze Facebookpagina... facebook.com slash woord.nl. Tot zo.